Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Na jaren van protest... Rutte, investeer in... krijgen meesters en juffen eindelijk een loonsverhoging. Gemiddeld krijgen ze er 10 bij. Een historische stijging. Straks verdienen ze ongeveer evenveel als hun middelbare schoolcollega's. En dat is terecht, zeggen de leerlingen van juf Cynthia van groep 8 van basisschool Dolfijn in Driebergen. Juffen en meesters zijn dezelfde waarde, dus ze mogen evenveel verdienen. Want er is niet per se dat... Iedereen dat een juf of een meester meer krijgt dan een andere, want dan wordt het niet eerlijk. Het lijkt me wel zwaar, want je hebt heel veel kinderen en dan moet je er allemaal tegelijk op letten. En je hebt heel veel instructies die je moet geven en dat lijkt me wel heel zwaar. De bewoners van de ingestorte flat in Beeldhoven kunnen nog niet terug naar huis. Gisteren werden woningen in het appartementencomplex deels verwoest door twee gasexplosies. Er wordt nu onderzocht hoe dat heeft kunnen gebeuren. De bewoners van de flat zitten nu in een hotel of verblijven bij vrienden of familie. Ons land gaat eind dit jaar geen gas meer kopen van Rusland. Minister Jette is van plan de gasopslagen zoveel mogelijk te vullen voor de winter. Dit moet voor een groot deel gebeuren door energiebedrijven. Ook zal er meer vloeibaar gas worden geïmporteerd. Vanaf augustus komen er ook geen kolen meer uit Rusland. Dat is in heel Europa afgesproken. En de zanger en schrijver Jan Rot is overleden. Hij was al lange tijd ziek. Hij had uitgezaaide darmkanker. Premier Rutte stond er tijdens zijn wekelijkse persconferentie ook even bij stil. Muzikus, muzikant, enorm veelzijdig. Uh, kent denk ik vanwege vertalingen zijn bewerkingen. Maar uiteraard ook voor zoveel andere dingen. Onze uh, gedachten zijn uiteraard bij vrienden, familie, nabestaanden. Jan Rot was 64 jaar. Het weer, dus bewolkt vanavond en het koelt vannacht af tot 5 graden op zijn koudst. Morgen veel zon en ook veel wind. Het wordt 16 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de geest van de AWB. Het is druk in de regio. Bij elkaar staat er 70 kilometer file. Je hebt 20 minuten vertraging op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij Maarse. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Schiphol en Roedevaarensveen een kwartier tijd verliest door een auto met pech. De A27 is druk van Utrecht naar Almere, tussen Utrecht Noord en Hilversum. 20 minuten vertraging door een aanrijding. De rechterrijstrook is daar dicht. En ook op de A27, de andere kant op bij Utrecht Noord, is ook een ongeluk gebeurd. Daar is ook de linkerrijstrook dicht. En vanaf Hilversum levert dat ongeveer een kwartier tijdverlies op. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ze doet super heikles, weet alles van finance, heeft een super fine en ik luuf dat. Ja, ze spreekt vijf talen, dringt met in die en alleen een oog is, ook dan kan maar zutra. Wat moet ik doen, zwaar? van Zandvoort op 106.9 CFM The last always say, it's good for the gaze, it's always good for the gangers I'm gonna Here we go. Ja, dat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 Dan hoop ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft Een kleine president gaat de wereld redden Dus blijf jij nou voorlopig maar klein Blijf jij nou als al die grote mensen net zo zouden denken Denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn zo mooier zou zijn. Oeh. Dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Oeh. Zo mooier. Oeh. Zo mooier. Dan denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Het ried mij vanzelf. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet trekt 919 miljoen euro per jaar uit... om de loonkloof tussen onderwijzers in het basisonderwijs... en het voortgezet onderwijs te verkleinen. Basisschoolleraren gaan er de komende jaren gemiddeld 10% op vooruit. Nederland wil panzerhouwitsers aan Oekraïne leveren. Eerder deze week meldden premier Rutte en minister Ollengren al... dat het kabinet panzervoertuigen naar Oekraïne zou sturen... en dat het met andere landen kijkt naar aanvullend zwaarder materieel. De gemeente Amsterdam eist dat drie winkelpanden die gebruikt worden als distributiecentra van flitsbezorgers de deuren sluiten. De zogenoemde dark stores veroorzaken veel overlast en zijn in strijd met het bestemmingsplan. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en koelt het af naar 5 tot 9 graden. Morgen is het vrij zonnig en kan het een graad of 20 worden.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 Als Vaste de deurknop heb ik in mijn hand. Ik leer vaststel hoe het dans zonder jou. Ook al mis ja. ik de balans zonder jou. Oh, ik hoop dat ik het kan zonder jou. Als het beter als dat beter is, ga maar kijken hoe het dans zonder mij. Geef de liefde. Stop. Freedom, freedom, show me a little attention A little attention Show me attention Show me a little attention, yeah Show me a little attention Little love and some affection on this side Little trust and some passion be nice It's all I desire I need it, I cannot deny Oh, baby, hey, I don't see something For my eyes only You know emoji God ain't Ah, you know emoji moly I'm my hands only Show me a little bit dance A little bit dance I've been losing my mind. Certain things I can't find. In the middle of the night, I'm still up, I'm still trying to decide. Should I drink up, smoke up? I need some freedom, freedom I ah, in my life. Should I drink up, smoke up? Need some freedom, freedom. Show me a little time Show me, a dance, Show me a little time. Show me a little time. Show me a little time.